12 uur. Zit van der Linden met het NOS Journaal. De toegangswegen van Urk worden streng in de gaten gehouden vanwege de onrust van afgelopen maandag in het dorp. Daar braken rellen uit na een ruzie op WhatsApp. De politie heeft vanavond al twee jongens van 16 opgepakt voor verboden wapenbezit en ook nog eens twee automobilisten op de snelweg, ook voor wapenbezit. 35 bestuurders werden teruggestuurd omdat ze niet konden vertellen wat ze kwamen doen. Op een kermis in Amsterdam zijn vanavond meerdere vechtpartijen geweest. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist. De politie zegt tegen het parool dat het gaat om dronken opstootjes. AT5 schrijft over geruchten dat jongeren op de kermis zouden hebben afgesproken voor een confrontatie. Vier mensen zijn aangehouden. De kermis in het Westerpark werd eerder gesloten. Volgens de politie in Algerije zijn er bij demonstraties vandaag 11 agenten gewond geraakt en zijn er 75 mensen opgepakt. Het was de grootste demonstratie sinds de onrust in het land vorige maand begon. Voor de vierde vrijdag op rij verzamelden zich honderdduizenden betogers in het centrum van de hoofdstad Algiers. De demonstranten eisen het aftreden van president Bouteflika. Begin deze week gingen Algerijnen nog de straat op om te vieren... dat de president zich terugtrok als kandidaat voor de komende verkiezingen. Maar hij stelde tegelijk die verkiezingen uit... en kan zo zijn Amstermijn nog steeds oprekken. De Marvel film Guardians of the Galaxy 3 wordt toch weer gemaakt door regisseur James Gunn. Hij is opnieuw aangenomen door filmproducent Disney. Vorig jaar juli was hij ontslagen vanwege ongepaste tweets van tien jaar geleden... Disney vond dat die niet paste bij de waarde van de studio. Waarom Gun nu toch weer is aangenomen, is niet duidelijk. Het weer. In het zuiden regent het nog even. In de rest van het land is het droog. Het blijft 5 tot 8 graden vannacht. Morgen overal regenachtig, met 9 tot 12 graden en een forse wind. Dit was het NOS Journaal. Cashère Miriam is vandaag door 30 procent van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dankjewel namens de Kassa-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Super of the 70s continues. and he survived <laughs>